10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Filmregisseur Alex van Warmerdam is te gast. Zijn film Borgman gaat eind deze maand in première. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser.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 Pas in juli vorig jaar werd hij opgepakt in Budapest... nadat verslaggevers van de Britse tabloid The Sun hem hadden opgespoord. In Cairo wachten betogers in twee protestkampen af of het leger ingrijpt. Zij ze de terugkeer van de afgezette president Morsi... en weigeren hun sit-ins te beëindigen. Gisteren liet het leger doorschemeren dat er vanochtend actie zou worden ondernomen tegen de pro-Morsi betogers. Maar tot nu toe is het rustig. De verwachting is overigens niet dat de betogers worden aangevallen. Bronnen binnen het leger zeggen dat de protestkampen omsingeld zullen worden. En dat betogers eruit mogen, maar niet meer erin. Zo zou het leger de kampen langzaam zonder bloedvergieten willen laten leeglopen. Het RIVM verwacht dat het aantal gevallen van Mazelen de komende tijd verder toeneemt. Nu in het zuiden van het land de basisscholen weer zijn begonnen, verwacht het RIVM vooral daar op korte termijn een toename. Volgens het RIVM heeft de Mazelen-epidemie zich tijdens de vakantie sneller verspreid dan gedacht. Het Rijksinstituut geeft toe dat het weinig grip heeft op de epidemie, omdat veel mensen zich uit geloofsovertuiging nog steeds niet laten vaccineren de loop van de epidemie uh, nauwelijks invloed hebben. Want als je natuurlijk al die kinderen wel zou vaccineren, dan zou het stoppen. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dus het betekent dat ze uiteindelijk het grootste deel van de kinderen... ...in ieder geval tot 13, 14 jaar het zal krijgen. Vooral in het midden van het land zijn veel gevallen van mazelen bekend. Op de Rotterdamse Ibn Galdoenschool zijn vandaag de herexamens begonnen. In mei werden op de school 27 examens gestolen en doorverkocht. Een week na de examens konden leerlingen een herkansing doen...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Regisseur Alex van Warmerdam over zijn nieuwe film Borgman. De Belgische postbodes zouden ook de meterstanden moeten opnemen. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Eind deze maand gaat de film Borgman in première. Deze nieuwe film, gemaakt door regisseur Alex van Warmerdam... was al eerder in het nieuws, in Cannes. Meneer van Warmerdam, u bent bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Borgman draaide in de competitie in Cannes. Won helaas uh, geen prijs. Uh, hoe teleurgesteld was u daarover? Totaal niet, want die prijs... Die, uh, daar heb ik me helemaal niet mee bezig gehouden. Ik bedoel, het feit dat ik daar was... dat was al zo... Uh... Goed en uh, prettig. Was het, want het was wel, u vond het wel een eer dat er een Nederlandse film... en voor het eerst ook in heel veel nou, Ja, jaren... Een Nederlandse film, dat, zo patriotistisch ben ik niet. Maar u in dit geval... Daar ging het natuurlijk om. Ik was wel eerder in Cannes geweest. Maar ja. in, een, in, een, uh, in, een, in een bijprogramma... En Dit is natuurlijk dan wat men... Nou, ja, het, kan het kreeg in ieder geval heel veel, uh, heel veel aandacht. Is het niet jammer dat de aandacht er dan vooral... In, uh, rond kan is en nu misschien weer een beetje weggepakt op het moment van de première. Het zou fraaien zijn Zullen ze dat allemaal op elkaar nou, volgen. Oh, de, lief. De, de mensen hoeven toch niet meteen bediend te worden. Uh, dit is nog maar de vraag of dat uh, kwalijk of uh, negatief is, dat, dat zal straks blijken. Ja. Dat is, is niet gezegd natuurlijk. Wanneer gaat hij in première? Eind hij gaat de 26e water, in première en dan komt volgens mij de 29e in de bioscoop. Ik heb hem uh, gisteravond al uh, mogen bekijken. Um, toch vind ik het moeilijk om hem dan in eigen woorden samen te vatten. Dus ik lees kort wat er voor wat er overal op internet over staat. Camille Borgman, de hoofdpersoon, arriveert als een buitenstaander in de omheinde lanen van een villa-wijk. En zijn komst is het begin van een reeks verontrustende gebeurtenissen rond de zorgvuldig opgetrokken façade van een arrogant, welgesteld echtpaar, hun drie kinderen en het kindermeisje. Is dat uh, de goede? De juiste nou, dat staal, wordt arrogant. Daar ben ik nu al maanden mee bezig om dat eruit te krijgen. Maar... Nou, hij is wel een beetje arrogant. De man in deze familie. Ja, hij heeft een, wat ze tegenwoordig een kort lontje noemen. Maar ja. verder, verder is het geen kwade man, vind ik zelf. Nee, maar je krijgt misschien pas als de film vordert wat sympathie voor hem. In het begin ja. denk je echt van: uh, wow, wat ja, is, is het, voor het, een... Ja, dan komt hij naar over, ja. Ja, ja. nou ja. Nogal naar. Ik zal niet te veel details uh, al, uh, over deze film bekendmaken. Uh, bekende namen in de film: uh, Hadewieg Minis, Jan Bijvoet, uh, uw eigen vrouw, Annette Melherbe en Eva van de Weideven. Um, laten we even luisteren naar een fragment uit de trailer. Dan krijgen we een beetje een gevoel van de sfeer in deze film. Archivite et de ex hoc enim corpus neum. Zou ik hier misschien even een bad kunnen nemen? Waarom? Ik ben hier. Beloof je dat je je niet laat zien? Dat is mama. Die tuinman. heb je daar een band mee? Nee. Wat buiten ons is en af en toe naar binnen glipt. Ja, dan staat er opeens een zwerver voor je deur en die vraagt: Mag ik een bad nemen? Hoe begin je als filmmaker aan zo'n idee? ergens gelezen of is dat iets wat in uw hoofd opkomt... en denkt, dat is een geweldig begin van een film. Jeetje, mina. Ja, dat is zo moeilijk om dat, om dat te reconstrueren. Hoe dat, ja. Maar het is, een, het is een absurd begin. Nou, het is natuurlijk wel vaak in films dat je heel onverwacht... Maar dit is... Nou, ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, met deze film ben ik gewoon met het begin begonnen. En dat begon dus met die man die zich schuilhoudt... onder de grond in een bos... Ja. En Samen uh, met een aantal andere hoofdpersonen. Die ja, hij ook, ook er nog niet. Hij is eerst alleen en dan wordt er op hem gejaagd. Uh, hij weet te ontsnappen. En dan komt hij in de bewoonde wereld. en belt aan bij een villa. Ja, dat, dat heb ik in één ruk geschreven. En dan op dat punt denk je: wat, waar, waar, waar ben ik eigenlijk? Wie wonen daar? Wat gaat hij zeggen? En dan, voor je het weet, gaat de deur open... en dan vraagt hij, mag ik hier... Zou ik maar hier ook dat beeld van dat nemen? gezin, zeg maar... dat zo'n belangrijke rol gaat spelen, ja, dat, dat is er je... niet vanaf het begin. Hoe dat gezin nee. zich verhoudt dan tot deze... ja, zwerver, mag ik hem zo noemen? Hoe die nee, eerste instantie eruit, zwerver. uiteindelijk niet. Nee, het, het blijkt helemaal geen zwerver te zijn, maar... hij ziet eruit als een zwerver, omdat hij een, uh, vrij lang onder de grond heeft geleefd. Maar dat gezin, ja, dat... dat ja, goed, Harold Pinter heeft wel eens gezegd... Uh, als je schrijft en... Uh, dan schrijf je... er wordt geklopt en dan weet ik ook nog niet... wie, wie er achter de deur staat. Dat, dat bedenk je dan ter plekke. ter plekke. Is het een compliment voor u als ik zeg... dat ik het toch moeilijk vind om de film dan na te vertellen? Ik kan wel vertellen wat ik allemaal gezien heb. Maar allerlei verbanden en... Nou ja, dat, vind ik, dat beschouw ik niet... als een negatieve kwalificatie in ieder geval. Ja, dat vind ik wel... Maar de gemiddelde filmmaker wil toch wel graag dat zijn films ook helemaal tot achter de komma begrepen worden? Of is dat oh ja, niet nou, zo? daar heb ik helemaal geen last van. <laughs> nee, in tegendeel. dat was ook een beetje het uitgangspunt bij deze film. Kijk, mijn vorige, dit is ook een andere film, vind ik zelf, dan mijn vorige films. Die zijn veel. Uh, ja, je, je, wat je ziet, dat is het. En dat is natuurlijk van alles. Je kan deze zit een enorme dreiging uh, in deze film. Ja, maar ook vooral veel suggestie. En niet alles wordt afgerond en, en, in de, en heel precies uh, uitgelegd. Dat, dat was ook mijn uitgangspunt, om, het, om een suggestieve film te maken. Hè? En dan moet je als kijker zelf maar invullen wat dat met je doet? Als je wil, ja. ja. Nou ja, kijk, het is ook weer zo. Maar ik, ik ben misschien een film... Ik kijk lief en dan zie ik... Ik weet niet hoeveel ik mag zeggen... Maar je ziet op een gegeven moment als hij uh, naakt is... Deze hoofdpersoon ziet iets op zijn rug... En dat lijkt ja. later ook wel weer heel erg terug te komen. En ja, dan ben ik daar toch mee bezig. Dan ja. Maar daar, daar, daar, het enige raadsel daaraan is dat, dat je niet precies weet wat er. Wordt er iets ingestopt? Wordt er iets uitgehaald? Dat, dat, dat blijft onvermeld. Maar dat er iets met die mensen uitgehaald wordt, operatief gesproken. Ja. Door u ook zelf. Ja, dat wilde ik graag zelf doen. <laughs> met een, uh, een scherp mes. Hoe ingewikkeld is dat trouwens om als regisseur ook een rol te spelen? Dat is natuurlijk altijd wel het geval in, uh, in uw Ja, Ja, het is een maar... heel klein rolletje. Dus dat, die ingewikkeldheid is er nauwelijks eigenlijk. Maar en de, hoe gaat het op de set? Uh, eerst aanwijzingen geven aan iedereen. Wat wil ik met deze scène? En dan zelf ook in die rol gaan stappen en dan onderdeel van daarvan gaan uitmaken. Ja, zo ongeveer. Maar is er ja. niemand dan die na afloop zegt van.? Ja, dat liep toch niet zo fijn. Ik niet meer zo. Ik kijk terug op de. Op de, op de, op de oh, je gaat gelijk de... terugkijken. En ja, je kan uh... het zelf zien. Maar ik heb wel. Ik heb, ik heb een hele goede cameraman waar ik. Berlind uh, zo... op vertrouw. Nou, zover wil ik niet <laughs> vertrouwen. Maar wij maken samen het storyboard. Dus wij, wij, wij kennen met z'n tweeën eigenlijk de hele film al. Uh, behoorlijk uh, goed. En. Uh, en uh, ik, ik overleg voortdurend met hem. En Annette is er vaak, dus die zegt ook wel eens dat kan je beter. Maar dat geldt eigenlijk meer voor al die films hier vooraf, omdat ik daar een grotere rollen in speelde. Maar hier is het zo minuscuul dat het hier niet zo probleem niet zo... was. Ontstaan er ook nog ideeën tijdens het filmen voor een, een ja, visueel zeker. grapje of een, uh, een, Visuele een, grapjes, een scène die ja. toch helemaal anders gaat uitpakken? Ja, maar ik schrap ook op de set heel veel. Of, of, of ik zet een scène op. En dan uh, zegt Tom ineens, is deze scène eigenlijk wel nodig? En het is wel eens gebeurd. Ik zeg, nou eigenlijk niet, laten we hem gewoon uh, we overslaan." Gewoon overslaan vandaag. Gewoon overslaan. En uh, kijk, ik heb natuurlijk een script en ik heb een storyboard. Maar het, hoe, hoe precies ook uitgewerkt, het blijven blauw drukken. Als op de set de situatie anders is. Hè, je, ik doe altijd eerst een, he, een totaal repetitie van, van de hele scène. Met alles, met alles, erop en eraan, alle lopen, alle bewegingen dan wordt alles anders eigenlijk. Er blijken toch gaten. En acteur, acteurs hebben ideeën van, zal ik dan dat kopje pakken of dat? En dan kom ik daar als vanzelf uit. En zo, zo zet je zo'n hele scène in elkaar. En dan gaan we door de dialoog, gaan al op de set als uh, zinnen uit. Of door mij, of acteurs. Mag, kan die zin er niet uit, is dat niet beter? en Hoe minder woorden, hoe, hoe liever. Hoe dat sterker is mijn, het uiteindelijk mijn gaat worden. Hoe minder ondertitels straks, ook in het buitenland. Denk ja. ik altijd maar. Ja. Er moet wel te zien zijn. Ik probeer zoveel mogelijk het visueel aan te pakken. Ja. Een dialoog, echt. Al, uh, uh, ja. Je kan ook een film maken met expres heel veel dialoog. Maar hier vond ik het, uh, was het idee om dat zo beperkt mogelijk te houden. Bij deze film uh, zijn opnieuw uh, de, de, de visuele grapjes te zien. Mag ik dat zo noemen? Visuele grapjes? Of is dat een understatement? Ik vind dat een wel een, beetje... Uh, dat wel een beetje lullig klinken. Maar hoe, hoe zou ze zeggen. zelf willen omschrijven? De, wat absurdistische momenten... die Eigenlijk maar noem eens een voorbeeld wat jij dan een visueel grapje vindt. Uh, ik vond twee dingen die me, waar ik echt moest, om, om moest lachen. Eén heb je op een gegeven moment een scène waar van alles gebeurt... en dan zie je op de achtergrond opeens een meisje een, balle een, me meisje ja. een balletdans uitvoeren. Ja. Dat komt weliswaar later op een andere manier wel een beetje terug. Ja. Maar op dat moment denk je echt, wat heb ik dat nou goed gezien? Ja. En uh, honden. Er komen, uh, iedere keer zijn er honden in beeld. En dan midden ja, maar, in een scène loopt er een meneer Maar dat binnen. is toch niet een grapje? Die zijn toch wezenlijk onderdeel van de film? Ja, maar op het moment dat er dan uh, die honden... En daar zit ook wat dreiging soms achter die honden. En zeker je vraagt, wat, wat, wat is er met die honden? En dan komt de buurman binnen of iemand uit de buurt... en die midden in een scène en die haalt de hond op. En die loopt met de hond de keuken uit. En dan gaat de scène weer verder. Dat vond ik wel een... Uh, ja, ja, maar het is toch belangrijk dat de vrouw des Huizes, die ziet... Die, die denkt aan. Wat, precies. Ze dachten dat ze. Dus dat uh, is toch wel een inhoudelijk gegeven dat zij. Ja, maar inmiddels met... al zo in de war is dat zij een, een, een, een willekeurige hond. Uh, gaat, zien voor, gaat zien voor, voor, de, van, voor ja. Borgman. Ja. Maar het ging ik Dat ging eigenlijk alleen omdat hij opeens er dan zo'n wilde ja, ja. man de, de bijkeuk binnenwandelt en die hond meeneemt. Ja, maar eerst is die hond is, de hond nu? Dat is toch Ik vind dat je dat toch. Ah, ja, maar ik, probeer, ik probeer te achterhalen, maar dat zijn dus. Oké, okay, ik, ja. ik mag het geen grapjes noemen. Dat dus. nou, mag wel. Iedereen mag alles zeggen. Mag ook zeggen dat het een flutfilm is, of dat het de meeste werk is, of dat hij er geen bal aan vond. Of... Nou ja, de eerste film met Aanbol herinner ik me: De Rode Lada's. Die in ja. heel veel scènes ja. voorbij kwamen, die ja. ook geen enkele rol verder uh, uh, speelden. Nou ja, in een, auto, uh, in een stad moeten auto's rijden. Maar het was iedere keer een rode laag. toen dacht ik, omdat die film uh, heel gestileerd is... dan kies ik één auto uit. En dat zijn dan de auto's die in die stad rijden. Maar goed, ik zoek er dus misschien iets te veel achter. Het is niet zo dat u aan het begin van de film bij het schrijven denkt... Hey, moet er wel een aantal van dit soort typische van nee, Warmerdam-momenten nee, zitten. Nee, nee dat, is, dat, dat, dat, dat, dat komt allemaal... Uh, Nee, nee, het is niet zo dat ik een script schrijf en daarna dan uh, uh, uh, ga, het gaat larderen met wat grapjes. Helemaal niet. Maar uh, nogmaals, ik beschouw het helemaal niet als grapjes. Dat, die, die ballerina, dat is helemaal geen grapje. Dat is een, een, een vooruit, dat is een prelude op wat er wat gaat er later komen. Gaat gebeurt, ja. Dat is toch niet echt waar je om moet lachen? Is, nou goed, een verkeerd gekozen het is, moment. Het is onverwacht... Ja, be Ja, bevreemdend. Ja. Uh, maar misschien dat het ook. Uh, uh, omdat er, ja, er zit ook, behalve dat dreigen, ook een soort rare, komische ja. laag in. Waardoor je soms denkt, moet ik nu gaan lachen, of juist niet. Ja. Of... Ja, dat is waar, dat kan ik alleen maar beamen. Uh, die Camille die, die, die, die, die, die, die en zijn trawanten, hè, dat zou zo'n bende kunnen beschouwen. Dat, die, zijn, uh, uh, heel, die doen de meest verschrikkelijke dingen. Ze zijn heel vreed, maar ook heel. ze zijn niet sadistisch, maar wel vreed. Ze zijn elegant. Je zou ze op straat zo tegen kunnen komen, Ze zien er heel gewoon uit. Het zijn geen enge mensen, of, maar ze doen wel verschrikkelijke dingen. En dat doen ze met, op, op zo'n droge, elegante manier... dat het ook soms geestig is, ja. Ja, ik, dat, ja, ik moest ook nog ja. uh, ondanks de, de, de ergheid ervan. Uh, over de kritieken. Het uh, vakblad Hollywood Reporter vond het een intrigerende film... Uh, maar was wat teleurgesteld over het warrige slot... Hoe gevoelig bent u voor dit soort kritieken? Tamelijk ongevoelig, want het, ik vind het slot helemaal niet waardig zelf. U bent dan zo zeker van wat u gemaakt heeft... dat u denkt, nou ja, dan heb je er gewoon weinig van begrijpen. Nou ja, goed, er zijn, er zijn ook andere mensen die dat weer niet waardig vinden. Ja, je kan wel aan de gang blijven met al die meningen Nee, maar daar staat u echt boven. Dat interesseert u niet. Le, u, u leest ze wel, de kritieken? Ehm. Uh, um, um, nee, lang niet allemaal. Nee, nee. Ik lees ook een kritiek nooit, helle, <coughs> nooit helemaal en zo in het Engels. Mijn Engels nou ook weer niet zo goed dat ik alles begrijp. Maar straks, de grote kranten. Ja, die hebben natuurlijk al uh, geschreven naar aanleiding van Kan. En ja, dat waren allemaal goede uh, recensies. Maar het is niet humeurbedervend als er een negatieve zin in zou staan. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik ben wel, wel een beetje door de wol geverfd. Uh, en ik, ik, ik, ik heb een manier gevonden ook om daarmee om te gaan... door ze niet helemaal uit te spellen. En, uh, uh, kijk, als je, uh, toen in er komt de eerste recensie binnen van uh, Variety. En die was heel erg goed. En dan heb ik eigenlijk al... Ik denk, nou, dan, is het dan denk ik, nou, dat is fijn. En dan de rest, dat hoor ik dan van anderen. Of... Ja. We kunnen aan het eind van dit gesprek nog kort praten over de manier waarop de Nederlandse film op dit moment uh, gefinancierd wordt. Deze film wordt groot in de markt gezet. Hè. Veel theaters, heel veel aandacht. Dat is natuurlijk voor veel van uw collega's uh, niet altijd het geval. Uh, de voordelen om in films te investeren, verdwijnen. Hoe, hoe gaat het met de Nederlandse film? Ik ben, ik ben eigenlijk de laatste om dat aan te vragen. Want ik... ik, ik uh, ik kan er eigenlijk alleen maar vanuit mijn eigen persoon spreken, want ik, ik hou me niet zo heel erg bezig met de Nederlandse film. En de Nederlandse film is natuurlijk, voor zover ik het kan uh, beoordelen, is uh, aan de ene kant commerciële film. De, de zogenaamde boekverfilming. En aan de andere kant heb je de, de arthouse film, En want, er zit er eigenlijk niet veel tussenin. Want hoe is deze film uh, Borgman gefinancierd? Nou, ja, dat is eigenlijk op de. Uh, dat begint altijd met het filmfonds. En die, die geeft een, een basisbedrag. En daar aan gekoppeld zit een ketting. Dan ga je naar het kopenfonds en je zoekt een omroep. En dan heb je nog. nog België. Nog. En dan in dit geval is het een we hebben een Vlaamse koopproducent en een Deense koopproducent. En dan uh, ja, deze film is gewoon 3,2 miljoen. Bemoeit u zich daarmee? Of is dat meer de taak van uw broer? Die de dat is niet helemaal de taak van mijn broer, maar ik word wel op de hoogte gehouden. En ik weet wel ongeveer hoe het gaat. Maar echt, echt de finesses daarvan en de, de, de, de, de, de, de, de vervelende weg die hij af moet leggen. Dat, uh... Maar hoe weet hij wat er nodig is? Ik bedoel, want ik neem aan, u heeft een script. En, dan en dat, dat wordt gewoon ik, ik ja, Maar ik bedoel, je moet, wel, moet er ergens onderbouwd worden. Dus dan zeg ik: Ik heb een groot huis nodig op een mooie plek. Ja, maar, dan er moet voor ik, alles we, dan nog dan bij. Het begint te, bij de laatste films begint het er meestal mee van... gaan we bouwen of gaan we zoeken? En uh, de laatste dagen van Emma Blank hebben we het huis gebouwd. En dat heb ik bij deze film ook gedaan. En, oh, dat, dat kost wel veel geld, maar dat levert uiteindelijk ook wel een heleboel op. Omdat je gewoon één plaats hebt waar je kan filmen. Je kan naar binnen en naar buiten. Als, ik wil wilde zoveel mogelijk zon. Dus als de zon schijnt, ga je naar buiten. En als het begint te regenen, ga je naar dan binnen. Dan je naar binnen, en, en, uh, maar vooral als je bouwt, dan, dan kan je het huis bouwen wat je voor ogen hebt. En dan kan, uh, zijn al je mise-en-scènes die je al bij het schrijven uh, in je hoofd hebt... die kan je ook uh, als zodanig uitvoeren. U gaat ook zelf kijken naar dat huis op een gegeven moment... als er een suggestie is gedaan? Nee, het, Van, ik heb het huis zelf ontworpen. Nee, ja, maar ik bedoel, als het dan af is om precies te zien... dit is wat ik in mijn hoofd had, dit is klopt, dit is helemaal wat we uh, willen. Nou wat kijk, er is een art director, en ik, ik heb in dit geval een maquette gemaakt... En dan, praten we samen over die maquette, want ik wist nog niet of het beton hout... en dan gaat hij daar weer mee aan de slag. En, dan, en ik ben daar vanaf het eerste uh, stukje hout totdat het af is... ben ik daar voortdurend bij. Vroeg mij ook al af, wie wil in zo'n huis wonen? Of is dat ook een... Uh, het is zo'n... Ja, het is een heel sprak, huis, modern huis. Met een, met een, met een uh, wat Marques noemt, PAVA. <laughs> ja. Dat is een slechte geest... Ja. Maar dat voel je ook. En ja. dat bedoel ik ook met te zeggen ja. wie zou ja. daar willen wonen ooit. Nou ja, als je het anders inricht, dan, dan kan het heel leuk worden misschien. Goed, nou ja, de première opnieuw de rode loper, niet de niet. Ja, favoriete... We hebben geprobeerd om de rode loper weg te laten. Waarom? want het is niet uw favoriete ding. Nou ja, in kan is, is dat is de rode loper. en om Dan daar nou, stond hier... u als één grote familie met iedereen ja, bij elkaar. Ja. Duurde duurt ook veel te lang voordat die hele rode loper was afgelopen. Ah, ja, ik, ik, ik, de... weet ik, ik weet niet wat ze daarvan laten zien. Dat is een heel, nee, uh... Ik las ergens dat u enorm veel tijd had genomen als groep... om die hele rode loper af te nou, Nee, je wordt de... gedirigeerd. Er is een regisseur op die rode loper. Die jou. Die zegt nu naar links, nu naar rechts. Dus je bent een stel rare kalkoenen... die gedirigeerd worden over die rode loper. Daar heb je zelf helemaal geen invloed op. Oké. Okay. De film duurt één uur en drie kwartier gaat eind deze maand in première. Alex van Warmenam, dank u wel. Alsjeblieft. Zometeen de Belgische postbodes zouden ook andere dingen moeten doen... zoals bijvoorbeeld de meterstanden opnemen. Maar nu eerst het ochtendtumeur van Hans Beum. We denken aan de homofiele medemens in de sportwereld. Dat is al moeilijk genoeg. De totale problematiek van de homo redden we niet in de beschikbare tijd. Er moeten, volgens de wetten van de kansberekening... net zoveel homo's sporten als het percentage homofielen onder de wereldbevolking. Ongeveer 5 Dus uitspraken dat er geen homo's in de voetballerij zijn... zijn per definitie onzin. Dat men in die stoere mannenwereld minder snel uit de kast komt... is een ander verhaal. Nu gaan de stemmen op om de komende Olympische Winterspelen in 2014... te boycotten omdat Rusland een anti-homo-politiek voert... Vergelijkingen worden gemaakt met de Olympische Spelen in Berlijn 1936... toen een andere minderheidsgroep, Joden, gediscrimineerd werd. Met de oproep tot boycott in 1978, WK-voetbal in Argentinië... schenden van mensenrechten. Zuid-Afrika in de jaren 80-90 in verband met de apartheidsproblematiek. En natuurlijk met de laatste Spelen in China. Iedere keer als er iets groots georganiseerd wordt in een omstreden land... roept iemand... Vaak een cabaretier. Op tot boycott. Maar wat vragen ze? Die doorgaans ene keer in je hele sportcarrière... dat je aan de Olympische Spelen kan meedoen... om dan als statement niet te gaan. Maar als je daar niet bent, dan heb je daar geen stem. De hamvraag is, waar bereik je meer mee? Niet gaan of een protestactie ter plekke? Nog steeds staan die zwart omhoog gestoken... gehandschoende, gebalde vuisten op mijn netvlies... met een kleine rilling van sympathie. Als ik terugdenk aan de Olympische Spelen 1968 in Mexico... toen Afro-Amerikaanse atleten tijdens het gehele volkslied... aandacht afdwongen voor de positie van de kleurling in de maatschappij. Tommy Smith, de gouden medaillewinnaar, inclusief wereldrecord... op de 200 meter hardlopen, stond daar met zijn arm omhoog. En ook John Carlos, brons. En de zilveren medaille, de blanke Peter Norman uit Australië, droeg uit Solidariteit een shirt met het embleem Olympic Project for Human Rights. Wat een podium, wat een impact. Dus de les is, eerst op het podium komen te staan, waar je vier jaar voor hebt getraind. En dan, homo of hetero, voor het oog van de wereld protesteren. Dan maak je een statement. En dat zei Hans Beum morgen, het ochtendumeur van Martsmeets. Belgische postbodes krijgen het druk in de toekomst... want naast het bezorgen van brieven en pakketjes... gaan ze mogelijk ook de meterstanden opnemen... en bijvoorbeeld waterschades registreren. De Belgische Postgroep voert daarover oriënterende gesprekken... met nutsbedrijven en verzekeraars. Piet van Spijbroek, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de woordvoerder van B-Post. Uh, hoe kwam u op het idee om postbouwers dus wat meer te laten doen... dan alleen maar brieven te bezorgen? Het uitgangspunt is dat uh, de volumes van brieven dat dat daalt. Dat is waar in België, dat is waar ook in alle landen. Dat is onder meer waar in Nederland. En wij proberen daar iets aan te doen. Wij weten dat die trend er is en dat die zich zal doorzetten. Vandaar dat wij sinds enkele jaren reeds uh, zoeken naar... Diensten die het mogelijk maken om het verlies in brievenvolumes te compenseren door nieuwe opdrachten eh, voor ons netwerk uit te werken. Zo bijvoorbeeld hebben wij in de voorbije jaren diensten ontwikkeld zoals de boodschappen aan huis, eh, boodschappen op afspraak. Dus wij, wij stellen aan onze klanten voor in een aantal testgebieden om eh, ...bestellingen die zij doen op het net of in lokale winkels... ...om die door de postbode op afspraak bij hen thuis te laten brengen. Dat zijn testen die lopen. Er is nog niet beslist om daarmee nationaal door te gaan... ...maar dat is een van de voorbeelden van projecten... ...waarmee wij hopen om het verlies in brievenvolumes... ...te compenseren door nieuwe volumes in nieuwe opdrachten. Zijn de postbodes blij met al deze mogelijke nieuwe taken? De postbodes begrijpen dat indien er niets gebeurt... ...dat de, de post, dat de, volumes, de, de, de volumeverminderingen een bedreiging kan zijn voor hun job in de toekomst. Vandaar dat zij begrip hebben voor het feit dat wij nieuwe opdrachten proberen, uh, uh, proberen te winnen... ...waardoor hun tas uh, gevuld geraakt met indien in niet blijven zijn, dan toch nieuwe opdrachten. Ik geef, ik geef een ander voorbeeld. Sinds uh, twee jaar... Hebben wij bekomen uh, dat wij dat de, de nummerplaten die door uh, inwoners in België besteld worden, dat, die nummerplaat, dat wij ervoor zorgen dat die nummerplaten die, die, die op die bestellingen geregistreerd worden, dat die nummerplaten in de nacht uh, geproduceerd worden. Wij zorgen er ook voor dat alle administratieve documenten geprint worden tijdens de nacht en de volgende dag bestellen wij die nummerplaten bij de, bij, bij de klant. Wij innen de verschuldigde som, wij betalen die aan de Belgische staat... en op 48 uur hè, is, de zaak, is de zaak rond. Dat zijn belangrijke opdrachten, want we spreken hier ja. over enkele miljoenen pakketten. Op welke termijn zou dit uh, realiteit moeten zijn? De postbode met een veel groter takenpakket. Dat is ...waar wij constant mee bezig zijn, hè. We zijn. We hebben daar in de voorbije jaren hard aan gewerkt. Wij, zijn, wij, wij proberen nieuwe pistes te verkennen. Uh, de water, het opnemen van, watermeter, uh, van watermeters is één voorbeeld. Hè. Uh, daar is nog niks concreet over beslist. Maar dus wij denken aan meerdere opdrachten. En het is iets waarvan wij denken dat we in de komende jaren... Hè, ...dat in de komende jaren daar gradueel geleidelijk aan verder moeten meegaan om ervoor te zorgen dat de geleidelijke vermindering van brievenvolumes gecompenseerd wordt. Het is dus niet iets dat morgen moet gebeuren of overmorgen. U heeft er is geen deadline, het tijd. is een geleidelijk heeft... proces.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 We praten met Alexander Rinnooy-Kan, de voormalige voorzitter van de SER... en nu kerstvers hoogleraar economie- en bedrijfsleven in Amsterdam. We gaan het hebben over excellentie van de Nederlandse universiteiten... maar ook over hoe het toch is met ons land. In NTR, lijn 1. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser.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 Er zijn in de maand juli meer bedrijven en instellingen failliet gegaan dan in de maand ervoor. Afgelopen maand moesten volgens het CBS bijna 780 bedrijven de deuren sluiten. Dat zijn er 100 meer dan in juni. Ruim een derde van de bedrijven die failliet gingen waren actief in de handel. En ook in de bouw hebben veel bedrijven het nog zwaar.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 Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit Amsterdam. Oosterdok, bus staat aan het ei. Vertrouwde plek uh, met zicht op het water. En we gaan het onder andere hebben over de onweerstaanbare kans op een nieuw begin... Uh, uitdrukking van uh, gast van vanochtend, Alexander Rinnooy-Kan. Ik zei het al, voormalig voorzitter van de SR. En nu hoogleraar economie en bedrijfskunde. Nieuw begin. Ik zag het gisteren al. Bij mij in Utrecht, op het Wilhelminapark, het Lucas Bolwerk... Uh, stonden overal stands voor uh, de nieuwe aanwas van uh, de Utrechtse universiteit. Een universiteit die... Hoog scoort op de top 2000 van Nederland, 68ste, staat de University Utrecht. Wij zijn heel trots onder de dom. Maar eh, hoe zit dat met eh, die excellentie? Heeft de jeugd die nu gaat studeren wel toekomst? Zijn wij eigenlijk wel genoeg trots op de universiteiten, op uh, het onderwijs en onszelf. U kunt erover meepraten op 0800 1121 21. 0800 1121 21 kunt u, u uw eigen universitaire uitnemendheid ventileren... en ook mee tweeten op uh, lijn 1 en mailen naar lijn 1 apenstaatje Violin en piano, Een favoriete muziek voor, uh, van Alexander Rinnooy-Kam. Hele bijzondere muziek. Hele moderne muziek, muziek die heel weinig wordt gespeeld. Die ook heel lastig is om te spelen. Maar geweldig om naar te luisteren, en zeker als je het een paar keer gehoord hebt. Wiskundige muziek is wel eens geanalyseerd. Voor een deel door de wiskundige geïnspireerd. Dat was de reden dat ik hem heb leren kennen. Die wiskunde is overigens niet vreselijk diepgaaf in het werk. En het is ook niet zo'n vreselijk diepgaande relatie die hij met de wiskunde onderhield. De, maar het maakte het nog wel net iets spannender. Dat ging toen over de etudes voor piano die hij heeft geschreven. Misschien wel de moeilijkste pianomuziek die bestaat. Wordt ook bijna nooit uitgevoerd. En naar het orde van de componist moet het eigenlijk nog twee keer... zo snel worden gespeeld als welke pianist het dan ook zou kunnen. Had dit het juiste tempo? N dit was in die zin niet het juiste tempo. Nee. Dit ging door een echte pianist. Dat kan dus al haast niet. Maar het is wel eens een keer geprogrammeerd voor een mechanische piano... Toen kon het wel. En dan gaat de muziek ineens ook weer heel anders klinken. En eigenlijk nog wel zo mooi. Om structuren gaat het in ieder geval. Ja. Ja, Ligetti was echt een pianist die in structuren... en hele complexe ritmes dacht. Heel, heel bijzonder. Was dat al uw muziek toen u zelf studeerde? Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, Want dat begon echt... zo halfweg het jaar 60? Ja, ik, uh, ik ben gaan studeren in 1967. Waar? En had nog nauwelijks belangstelling voor klassieke muziek in Leiden. Wiskunde? Wiskunde. Ja, rond deze tijd van het jaar. Ligetti was destijds minder in, zal ik maar zeggen, dan de Kings, Pink Floyd en Rolling Stones. Ja, eh, zeker als we daar al tijd voor hadden, want het waren hele drukke jaren. Hele goede jaren om te gaan studeren, ook hele interessante jaren. Om, om ons heen gebeurde er van alles. En überhaupt, het moment dat je gaat studeren is toch het moment dat je vrij wordt van waar je vandaan komt. Ruimte voor onafhankelijkheid krijgt die tijd kunt besteden zoals je eigenlijk zelf wilt. Dat is een ongelofelijke sensatie. Het zal nu niet anders zijn dan toen. Uiteraard, maar enige jaloezie in, wordt mijn deel als ik eraan denk. Ik ben van 74, lichting die in 74 ging studeren. was het eerste jaar met de keuze economie niet direct een groot succes. Dus later toch nog redelijk goed gekomen. Maar het erger was destijds het gevoel... Net even iets te laat te zijn begonnen voor de, om, om de wezenlijke grote veranderingsgolf mee te maken. waar u middenin zat. 67, 68, Meirevolte en zo van Parijs. Ja, het Daniel Cohn-Bendit, Maartenhuis. waar ik nu werk. Uh, werd toen bezet. Dat was in ieder geval de Nederlandse start. een bescheiden kopie van wat er in Frankrijk eerder gebeurd was. Ook in Leiden is er nog wel een bescheiden bezetting geweest. Maar het ja, we groot... waren er in het Maartenhuis toch maar uh, maatloos trots op. Ne? Zeker, zeker. Uh, waar een klein land groot in kan zijn. Maar wat er in Parijs gebeurde was natuurlijk aanzienlijk ingrijpender, spectaculairder. Achteraf misschien ook verbazingwekkender. Uh, in Nederland was het vooral in Tilburg en in Nijmegen heel onrustig. Mm -hmm. En daarnaast natuurlijk in Amsterdam. Nijmegen ja. daar, dat Cuba daar aan de aan de Waal. Ja, die had een eigen universiteit opgericht. In Tilburg heette een tijdje de Karl-Marx Universiteit. Het zijn allemaal lang vervlogen ideeën. En achteraf hebben ze ook niet zo verschrikkelijk veel opgeleverd. Maar dat was wel heel spannend. Ja, toen ik begon te studeren, herinner ik me nog wel, half een jaar ja. zeven was je een beetje de, was al de kater al begonnen. Ja, het was de, in de, Nederland natuurlijk de, allemaal de, gesmoord in. Hervormingen. Dat, dat was wat Marcuse toen repressieve tolerantie noemde. Uh, een soort bereidwilligheid van de autoriteit om maar mee te werken... om het revolutionaire elan zo gauw mogelijk te doven. En het werkte heel erg goed. In Nederland hebben we een hele ingrijpende wetswijziging gekregen. Veringa heeft toen studenten op alle niveaus... heel veel invloed en inspraak gegund. En Uiteindelijk heeft dat de revolutie doodgeslagen. En sloeg het het onderwijs en het onderzoek ook niet dood... Dat is eigenlijk wel meegevallen. En dat komt denk ik vooral doordat studenten er toch betrekkelijk verstandig gebruik van hebben gemaakt. Het gekke is dat de revolutie, als je het al zo mag noemen... vooral ging over de vraag of studenten niet wat mochten meepraten over de invulling van het onderwijs. Daar waren ze tenslotte ook de belangrijkste klanten van. En het gekke is, met alles wat er veranderd is... en met alle inspraak die sindsdien normaal geworden is... is eigenlijk juist op dat terrein die inspraak heel beperkt gebleven. Dus de ironie is dat misschien nog... het hoofddoel van de Nederlandse revolutie met alles wat er wel gebeurd is... Eh, toch niet gehaald is en misschien nog steeds niet gehaald is. Dus er is nog wel reden om die revolutie voor te zetten? Er is eh, denk ik heel veel reden om heel goed naar studenten te luisteren... als het gaat om de kwaliteit en invulling van het universitaire onderwijs. Maar was het elan van de 60s ook u... Ja, binnengekomen. Ik zeker. Ik was heel nauw betrokken voor wat het waard was... bij de studentenpolitiek, zoals die in die jaren op gang kwam. De studentenvakbeweging met name voorop. Welke? Eh, er was er maar eentje. Ja. Eh, een landelijke, waar toen overigens Eduard Bomhoff voorzitter van was. De latere minister. Eh, en die, van de LPF? Eh, van de LPF. En die eh, was heel actief in het verwerven van invloed... Eh, op niveau van faculteit en universiteit... En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Er zijn faculteitsraden gekomen, universiteitsraden gekomen... die overal over mee mochten praten. Dus het is niet zonder succes geweest... maar de inhoudelijkheid daarvan, daar kun je toch vraagtekens bij plaatsen. Wat deed Alexander Rinnooy-Kan in die periode? Ik studeerde wiskunde en ik was... U onder... studeerde? Ik studeerde. Alexander was braaf. Nou, ik had een, ik had een zware studie. En ik, die vond ik ook heel interessant. Dus maar hij had ook veel van huis teken. uit het presteren meegekregen van zijn vader. Dat is wel zo. En uh, moest maar, gescoord worden. Dat is ook zo. Maar ik vond het allemaal geen straf. Omdat ik een vak studeerde wat ik ongelooflijk spannend vond. Dus geen tijd om te protesteren? Jawel, maar, maar, maar, niet, maar beperkt. Dus zo'n studie, zo'n beta-studie, dat is niet anders nu. Dat is echt een voltijdstudie. Dus je bent ochtends en middags ben je echt wel bezig met college en praktica. Ja. Er was geen veranderen aan. Er was weinig te revolteren tegen de wiskunde. Nee, de wiskunde is eeuwig. Dat is ook de kracht ervan. En de mooiheid en de schoonheid ervan. Dus dat maakt dit ook zo'n aantrekkelijk vak. En het stond helemaal los van wat er verder om ons heen gebeurde... in stad en land en wereld. Een paar jaar geleden ben ik nog als verslaggever voor de NOS in Lyon geweest. Uh, studentenopstand, jongere jongerenopstanden daar. Plaats mm -hmm. Belcourt, uh, Sarkozy nog in aan bewind, is ook uh, redelijk gedempt. En ik ben toen ook naar de universiteiten gegaan... om eens te vragen mm -hmm. aan de studenten daar... of ze niet mee moesten uh, protesteren op de plaats Belcourt. Nee, ze wilden studeren. Nou... Kijk eens, zelfs in Frankrijk. En in Nederland wordt er, naar mijn waarneming... ook echt veel harder gestudeerd, nog dan in die dagen. Met name dan ook door de niet-berta's. De berta's werkten altijd al hard. Maar in Nederland is natuurlijk de druk om snel te studeren... En, en je studie in een behoorlijk tempo af te maken, enorm opgevoerd. Toen ja. ik daar in, in Leiden studeerde, waren de studietijden... en de periodes dat mensen over de studie deden ongelooflijk lang. Toen ik in Rotterdam aankwam om daar zelf te gaan doceren... was de gemiddelde... Tijd die studenten deden over de economie, studie was acht jaar gemiddeld. Dus dat is ondenkbaar vandaag de dag natuurlijk. Het tempo ligt te hoog, is uh, dan de, op, de opvatting, de observatie. Er uh, is te veel stress onder studenten, omdat ze ja. zo snel om, door doorheen gejaagd worden. Klopt ja. dat? Nou, internationaal, met alle respect voor de Nederlandse studenten, klopt het echt niet. Uh, want ik gun iedereen een leuke. Studietijd en vooral ook een studietijd waarin je iets naast de studie kunt doen. Maar juist je Nederland, moet ook jezelf nog bestuderen, namelijk? Waarom ook niet? Eh, maar die studietijd is in Nederland toch nog steeds betrekkelijk royaal opgetuigd. Als je kijkt naar de weekbesteding van de Nederlandse studenten, eh, vooral volgens hun officiële roosters, inclusief alles wat daarbij hoort, dan is dat in de praktijk een uur of nou wat zullen we zeggen, 25, 30, zelden meer, behalve dan toch voor eh, de beter vakken voor de geneeskunde. En dat betekent dat je toch behoorlijk wat tijd over hebt. Nog wel tijd om lui Absoluut. te zijn. Om iets nou, anders te doen. Ja, lui zijn, maar toch vooral andere dingen te doen dan je deed. En de wereld te ontdekken. Een belangrijke waarde die u toch ook meeneemt... vanuit die periode als voorzitter van de, van de SER... Uh, is excellent zijn. Zeker. Als een int intrinsieke verplichting. Ja, als een kans en een opgave. Je moet goed zijn. Iedereen heeft in zich de mogelijkheid om te excelleren op die onderdelen waarin hij of zij zelf bijzondere talenten heeft. En dan vind ik dat je er ook wat mee moet doen. Dat is die onweerstaanbare kans op een nieuw begin. Grijp hem, zegt ja, Alexander dat, Rino kan eigenlijk. Zeker, en dat geldt natuurlijk vooral nu als je gaat studeren. Dat is wel helemaal in alle opzichten een nieuwe start... maar op heel veel andere momenten in het leven wordt het je ook wel gegund. En als het je gegund wordt, dan moet je er gebruik van maken dwingt de crisis er ook niet toe? Soms wel, en soms ook op momenten dat je er eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Um, uh, en dan is het vaak een hele onaangename ervaring. En het is zelfs al tijdens Nederland toch een land... waarin degene die zo'n nieuwe start willen maken... op een hele behoorlijke manier ondersteuning kan vinden... en begeleiding kan vinden. En dan kan het ook weer iets heel moois opleveren. Maar deze, uh, nieuwe, uh, studeert deze nieuwe lichting niet voor niets... Dat geloof ik absoluut niet. Dat zou dan voor het eerst in de geschiedenis zijn. En Er is geen enkele reden dat we vooronderstellen. Als je een beetje nadenkt over wat je studeert... en een beetje rekening houdt met waar de economie op zit te wachten... dan zijn er fantastische kansen voor goed afgestudeerden. Wat is het advies dan? Er is niet gelet, e gelet op wat u, wat u, wat u schet, schetst? Dat advies is eigenlijk altijd een combinatie van wat je heel graag wilt en uh, van wat de samenleving heel graag wil. Uh, het begint, vind ik, altijd met wat je zelf graag wilt en goed kunt. Dat ligt vaak in elkaars verlengde. Want het zou jammer zijn als je iets ging studeren... wat je niet echt interesseert en waar je echt mee bezig wilt zijn. Maar dat geeft vaak nog wel enige speelruimte. En dan is het ook goed om te kijken naar wat de arbeidsmarkt accommodeert en wat niet. En dan zijn er zijn gewoon sommige vakken waar wel banen zijn, maar niet zoveel. En als je die kiest, dan moet je ook wel zeker weten dat je heel goed bent. Maar de samenleving is in grote zorg op dit moment. Hè. Het belangrijkste verhaal is dat op dit moment uh, uh, de mensen de hand op de knip houden. Wat vraagt de samenleving dan? De samenleving vraagt op dit moment vooral een economie die weer op gang moet komen. Uh, na de enorme crisis van de afgelopen jaren. En om de economie op gang te krijgen is een heel karwei, Met name voor Nederland. Eigenlijk vooral nu voor Nederland. Anders dan voor andere Europese landen komt het vertrouwen hier maar niet terug. Dat is echt een punt van zorg. Maar het is zelfs altijd, weten we allemaal vrij zeker, een punt van tijdelijke zorg. Vroeger of later gaat dat weer goed. En dan mag je hopen dat ook Nederland gaat profiteren van het Europese herstel. Wouter is aan de telefoon. Die zich afvraagt waarom economen allemaal een verschillende visie hebben... terwijl ze allemaal hetzelfde gestudeerd hebben. Ja, ik wou er ook naartoe. Maar Wouter, vraag, stel, stel die vraag eens ja. Alexander Alexander um, kan? Ja, de, het gaat bij mij over dat de wetenschappers allemaal... Hè? Die, die geven allemaal een, een, een andere uitleg met uh, het ontstaan van de crisis... en een oplossing van, ik, uh, waaraan ligt dat? Is dat iets persoonlijks of is het waarom met de studie? Het heeft vooral te maken met het feit dat het object van de studie lastig is. En eigenlijk nog wel weer iets lastiger dan we al vermoeden. En dat je dus van wezenlijk van mening kunt verschillen. Zelfs al kijk je naar hetzelfde bewijsmateriaal over de vraag... wat er nu eigenlijk aan de hand is en wat er eigenlijk aan gedaan kan worden. Dat is vervelend en dat is voor de economen zelf ook vervelend. Maar het is wel een realiteit. Ze zijn het gewoon niet eens en vaak op hele goede gronden niet eens. Ja, maar, maar concreet is het zo, bijvoorbeeld als je. u, hebt, u, u bent wiskundige ja. en u, u maakt een, er komt een formule en u maakt een formule die eruit uh, moet komen. Ja toch? En dus de, de, de dus economen die gestudeerd hebben om, om de economie uh, te, een push te geven. En die geven, want bijvoorbeeld als je kijkt naar wat er gebeurt nu. Hoeveel oplossingen worden gegeven, want dan is het dat de economie volgend jaar uh, gaat uh, vooruit. En anderen zeggen weer van dat kan niet, want dit En de... Ik bedoel, ik, ik ben een leek. Wat, wat moet ik dan geloven? Um, ik, ik ben een consument. Wat moet ik geloven? Wat u vooral moet geloven is dat het lastig is en dat er geen eenvoudige antwoorden zijn. Die wiskunde waar u naar verwijst is niet meer dan een hulpmiddel. Wat economen proberen te doen is naar het verleden kijken, dat zo goed mogelijk begrijpen, analyseren, soms ook samenvatten in een wiskundige beschrijving daarvan. En als ze dat eenmaal gedaan hebben, dan stelt ze dat in staat om lijnen door te trekken naar de toekomst, met voorspellingen te komen, maar die komen ook heel vaak niet uit. En het blijkt dat het toch net nog iets lastiger is dan ze al dachten. Dus economie is een wetenschap die eigenlijk maar hele incomplete antwoorden kan geven op hele lastige vragen. Dat is lijkt mij een onvoldoende antwoord uh, op de vragen van Wouter. Maar ook uh, een goed punt om op door te gaan. Want in uh, uw oratie uh, bij het begin van hoogleraarschap... heeft u ook het een en ander geroep over het heruitvinden van de econo economie zelf. Ja. Uh, met een, het citaat van een vooraanstaande grote econoom als Paul Krugman. Ja, de economen hebben natuurlijk zelf ook wel door dat ze tekortgeschoten zijn in het voorspellen... En begrijpen van de crisis die achter ons ligt. Dat is ook eigenlijk wel pijnlijk. Omdat eh, eigenlijk van alle economen er maar een paar die bui hebben zien hangen. En Paul Krugman, zelf een heel beroemd econoom en ook een Nobelprijswinnaar... Eh, heeft als een van de velen overigens gesignaleerd dat economen zich moeten afvragen... hoe hun wetenschap ervoor staat en wat eraan te verbeteren valt. En die legt de vinger op een aantal eh, hele zere plekken. Waaronder wat ik zelf ook al zei dat economen er slecht in zijn geslaagd... de wiskunde die hen beschikbaar is gesteld... om te zetten in modellen waar ze de toekomst mee aan kunnen. Dus er is reden om heel kritisch te kijken naar die tradities... met name van economische modelbouw... en om je af te vragen waarom de... Recepten die in het verleden zijn ontwikkeld, op dit moment zo slecht lijken te werken. Maar daar ligt natuurlijk over een beginnen gesproken, ook voor al die nieuwe studenten, een geweldige uitdaging. Um, uh, in hun honger naar kennis, mogelijk ook misschien in hun streven naar uh, verandering. Maar staat u dan voor uh, de, college, op de in de collegezaal met uh, als eerste zin. Um, ik geef het toe, we waren fout. Dat zou helemaal geen slechte start zijn. Want het is niet verkeerd om aan het begin van je studie te weten... dat je niet het finale antwoord gaat horen. Maar het is ook een hele interessante tijd. Want economen zitten op zich ook niet stil en zoeken is, naar nieuwe antwoorden. Ja, maar er is ook een, een interessante tijd. Er is behoefte aan gidsen. Absoluut. En er eh, is in die zin een geweldige kans... juist voor degenen die nu beginnen aan dat soort vakgebieden... om aanwezig te zijn bij eh, grote of kleine revoluties in die vakken. En in Amsterdam... Uh, is bijvoorbeeld naar mijn waarneming echt een zo'n revolutie wel gaande... al een tijdje, omdat hier economen op zoek zijn naar modellen... of beschrijvingen van de economie die meer recht doen... aan hoe ingewikkeld bijvoorbeeld economische consumenten zich gedragen. Die zijn niet altijd zo rationeel en verstandig... als de economen heel lang hebben gedacht of gehoopt. Die gedragen zich vaak ook heel irrationeel. Die zijn vaak ook uh, onderworpen aan vormen van kudde gedrag... die met de ratio niets te maken hebben. Om dat dan toch te begrijpen en te beschrijven en te vertalen in voorspellingen naar de toekomst... is een heel apart nieuw vak. En de economen, met name hier in Amsterdam... zijn heel actief op dat terrein. En studenten kunnen daaraan meedoen. Dan gaat het niet alleen over cijfers... maar ook al iets over uh, wat Wouter aangaf in zijn onzekerheid. Het gaat over psychologie en vertrouwen. Ja. Vertrouwen is al helemaal ongrijpbaar en lastig... om te voorspellen en in kaart te brengen. Het heeft overigens wel veel te maken met voorspelbaarheid van je eigen toekomst. Naarmate je beter denkt te weten wat je de komende maanden en jaren gaat meemaken... en bijvoorbeeld gaat verdienen, is het ook makkelijker om uitgaven te plannen... en ook grote uitgaven te plannen. Nou, daar schort het op dit moment echt aan bij heel veel Nederlanders. Uh, en dat heeft denk ik ook wel te maken met twee heel specifiek Nederlandse problemen. Een huizenmarkt die er heel slecht bij ligt... waar heel veel mensen in het verleden juist hun welvaartsgevoel aan ontleenden... En een pensioensituatie die voor heel veel gepensioneerden onzeker is. Omdat er toch het beeld is ontstaan van pensioenen die van jaar tot jaar eerder minder dan meer waard worden. Dus dat helpt ook niet erg. Hey, dan is het juist zo interessant om die discussie te volgen. De afgelopen week was er dan weer een verhaal over lichtpunten... vanwege een, onder andere een grote order aan uh, een reder. Ik meen Schiedam, ik kom daar uit de Arabische wereld. Ja, miljarden. Ja, ja, en dan wordt er gesproken over een signaal... over mogelijk lichtpuntjes aan het eind van de tunnel. Dat wordt dan aan de andere kant weer uitgelegd als praten voor de bühne. Vooral door de economen en het bedrijfsleven zelf. Wat moet je ervan maken? Ik denk dat je ervan moet maken dat op dit moment alles er wel op wijst dat het ergste achter de rug is in de Europese crisis. En dat is op zich heel goed nieuws, met name ook voor de landen in Zuid-Europa. Die het zo ongelooflijk moeilijk hebben gehad, maar waar nu zo'n beetje de bodem wel bereikt lijkt te zijn. Dat is ook voor ons goed nieuws, want Nederland exporteert bijvoorbeeld heel veel ook juist naar die landen. Dus alles wat goed is voor Europa is goed voor ons. Het rare is dat Nederland eigenlijk in het verleden voorop liep. In dat soort herstelbewegingen. Wij waren als Europa er slecht voor stond. Meestal het eerste land wat weer een beetje omhoog kroop. Dat zijn we nu niet. Ik denk om de twee redenen die ik net zei. Maar je mag hopen dat ook Nederland meegaat. In die beweging, eh, Nederland is heel erg afhankelijk van de wereldhandel. Als de wereldhandel aantrekt, en dat gaat ook gebeuren de komende jaren... zal Nederland daar hoe dan ook van profiteren. Dus ik denk dat we reden hebben om optimistisch te zijn... maar dat we moeten betreuren dat het wat langer duurt dan we gewend zijn. In ieder geval gaan we naar een nieuwe wereld. Ook een reeks in de Volkskrant van vorige week, uh, Paul Schnabel... Als uh, dwarsdenker uh, werd opgevoerd, um, oud-voorzitter van het planbureau, Die zei dat alles duurder en uh, nooit meer zo goed wordt als vroeger. En dan uh, in die reeks uh, economen kunstenaar Peter van Bergeijk... die over consumenten gesproken, uh, toch niet zo um, eens was met premier Rutte. Van ga u consumeren, dan gaat het allemaal maar goed. Ja, daar kun je niet mee eens of oneens zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat een economie uiteindelijk op gang komt... Eh, als consumenten er weer zin in krijgen. Dus eh, die logica, daar kun je weinig op aanmerken. Of het eh, uiteindelijk een haalbaar en verstandig advies was... wat de minister-president gaf, daar kun je wel over twisten. Eh, Paul Schnabel zegt eigenlijk vooral, we moeten er rekening mee houden dat die jaren van hoge economische groei waar we zo aan gewend zijn geraakt... voorlopig niet terugkomen. Voorlopig. En daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Dat is op zich ook helemaal niet zo'n ramp. We kunnen ook best gelukkig worden met wat minder groei. Maar ik denk dat het belangrijk is om vooral een beetje gevoel te krijgen... dat je weet waar je aan toe bent. En dat gevoel wordt heel veel Nederlanders op dit moment maar beperkt gegund. Dat is een zekere armoede. Ja, dat is, Terwijl nou ja, we rijk genoeg zijn, denk ik steeds. Dus we hebben een uh, succesvolle economie. We zijn uiteindelijk ook rijker nog dan we ooit geweest zijn. Al zijn we iets minder rijk dan we vorig jaar en het jaar daarvoor waren. Maar dat kunnen we allemaal best hebben. Er is ook heel veel reden in deze wereld om nog eens kritisch te kijken... naar hoeveel je moet consumeren om gelukkig te zijn. Dus wat minder consumeren hoeft ook helemaal geen straf te zijn. Maar een beetje zekerheid en voorspelbaarheid is voor iedereen wel prettig. Niels Bosman die gaat in op de behoefte uit de samenleving en zegt... de arbeidsmarkt wil alleen techniek en economie. Daarom komen veel studenten in de problemen. Want niet iedereen kan daar iets mee. Ik denk in de eerste plaats dat het zeker niet zo is... dat dat twee enige kansen zijn die geboden worden. Maar het is zeker wel zo dat met name in de techniek... hele goede kansen liggen op alle niveaus. Niet alleen universitair, maar ook op mbo-niveau en op hbo-niveau om een hele goede en interessante werkplek te vinden. En ik vind het zelf heel jammer dat eh, juist op die terreinen... er zoveel onvervulde vacatures zijn... op het moment dat zoveel mensen naar werk zoeken. Daar liggen nog kansen. Ook, ook, misschien, ook misschien voor het VMBO. Want er is hier een, uh, een vraag van Viervlek. Ziet u mogelijkheden voor samenwerking tussen universiteit en het VMBO? Die afstand is natuurlijk in die zin groot dat het VMBO echt jongens en meisjes opleidt om onmiddellijk aan de slag te gaan. En daar hoort natuurlijk ook wel kennis en ervaring bij met wat er in de wetenschap aan de gang is. Maar toch op een heel praktisch niveau. Het is voor universiteiten in het algemeen makkelijker om met HBO samen te werken. Omdat daar de afstand tot het onderzoek wat kleiner is. Maar uiteindelijk moet het toch onderdeel zijn van één groot geïntegreerd onderzoek onderwijssysteem En wat dat betreft staan we er in Nederland echt niet slecht voor. Ook vanwege de grote mondiale positie van de Nederlandse universiteit op de randlijsten? Zeker. Uh, aan, de, aan de top van die uh, piramide, als je het zo mag zeggen, staat natuurlijk de universiteit die internationaal actief moet zijn. En zijn reputatie zoekt in dus zijn internationale onderzoek. En daar doet Nederland het heel erg goed. Wij zijn het enige land ter wereld dat als een universiteit in de top 500 heeft. Dat is echt heel bijzonder. Het heeft geen enkel ander land zo voor elkaar. Ik hoor hier toch een mooi gematigd optimisme ja. van Alexander Rinnooy-Kan. Aan het begin van een nieuw universitair jaar. Zeker. Dank u wel. Graag gedaan. Ik hoop u nog een keer terug te zien in lijn 1. Ja, want uh, lessen, die moeten wij voortdurend verspreiden vanuit de bus. Morgen is nog een raadsel. Maar we zullen er weer zijn. Dank u wel. Ik zeg altijd, je moet communiceren, maar ook handhaven. En je moet handhaven en communiceren. Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Wanneer het wel relevant is, dan steken we onze vinger op. Als je dat elke week doet, wordt het niet meer serieus genomen? Is het niet even effectief? Met boeiende verhalen van gewone mensen. Ik ben uh, supergelukkig met mijn leven. Ik mag absoluut niet klagen. En vonkende meningen. Ja, ik klink een beetje cynisch, maar ik moet het allemaal nog maar eens zien gebeuren of dit allemaal gaat werken. Maandag tot en met donderdag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.